Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. In grote delen van kerkelijk Nederland was Mandela jarenlang allesbehalve een heilige. En wat ging er goed en wat ging er mis met onze noodhulp in de Filipijnen? Nu is het internationaal met Mark Visser. Ex-neuroloog Jansen Steur mag de uitspraak van de rechter in een strafproces tegen hem in vrijheid afwachten. Hij hoeft niet terug in voorarrest, zoals de officier van justitie had gevraagd.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 Het openbaar ministerie op Curaçao komt later vandaag met een verklaring. Af en toe schijnt de zon en vooral in het westen, midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen kouder. Middagtemperatuur komt hooguit uit op een graad of 6. En in de nachten is er kans op vorst. ANB-verkeersinformatie, John aan. Met files op de a 4 richting Den Haag. Daar staat bij Roelevaansveen drie kilometer na een ongeluk. Bij Roelevaansveen is de rechterreis ook afgesloten. En ook op de a 15 richting Europort is een ongeluk gebeurd bij Rozenburg. Daar zijn twee vrachtwagens en een bestelbusje bij betrokken. Er staat ook drie kilometer file en ook daar is de rechterreis ook dicht. Zometeen de draai die rechts- en kerkelijk Nederland maakte... rond Nelson Mandela. Zweden zijn aantrekkelijk...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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbert Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Op televisie waren gisteren beelden te zien van volle kerken in Zuid-Afrika... waarin Nelson Mandela werd herdacht. Maar 30 jaar geleden hadden veel gelovigen ook in Nederland... gemengde gevoelens over de ANC-leider. Jan van der Graaf... Goedemiddag, hartelijk welkom. Hoe heeft u de afgelopen dagen uh, beleefd? U, u bent waskerkelijk voorman die een bewuste omkeer van denken heeft meegemaakt over Mandela. Hoe keek u naar die beelden? Ja, met een uh, dubbel gevoel. Um, ik dacht eerst bij mezelf, uh, als al die mensen die het op vandaag zo heel goed weten, journalisten en uh, gewonde mediamakers in het algemeen, als die in 1964 nog eens hun ogen hadden kunnen opslaan. Uh, waar zouden ze dan gestaan hebben? Oké, okay, nou dat gaan we zo bespreken met Goed, u dan. Dus uh, dat is mijn eerste gedachte. En mijn tweede gedachte is. Uh, ja, ik heb heel de ontwikkeling meegemaakt rondom Mandela zelf. met grote bewondering. Dat is mijn tweede gedachte. Jelte van Wieren en Ronald Christiaans maakten de afgelopen weken overuren om namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. de noodhulp op de Filipijnen te coördineren. Over hun ervaring horen we zo meteen meer. En muziekcomiek Hans Lieberg zit ook nog aan tafel met zijn keyboard. En we horen graag van u, meneer Lieberg. Ja, komt straks meer. Ja. Tegen half vier is er uiteraard onze Dichter bij de Dag. Vandaag staat Ton Luiten. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website Ditistedag.nu. Ja, rechts-Nederland was 30 jaar geleden anti-ANC... en veel kerkmensen hoorden daar ook bij. Jan van der Graaf, u zei net al... ik zou eigenlijk veel mensen wel even mee willen nemen naar 1964. Dat is het jaar waarin Mandela werd veroordeeld, geloof ik, hè? Ja. ja. Ja, in die tijd lag de zaak rondom Zuid-Afrika geweldig gepolariseerd. Vergeet niet, toen was Mandela... de leider van de militaire beweging binnen de ANC. Hij had lang geweldloosheid geprezen. maar in 1961 maar... zei hij, misschien moet het toch. Toen is hij omgegaan omge en... Uh... Uh, naar het geweld. En vanaf dat moment had je de vraag... Uh, revolutie of evolutie? Uh, er waren natuurlijk uh, aan de ene kant... de vurige aanhangers van het apartheidsbewind uh, in uh, Zuid-Afrika. Die vonden alles goed wat Zuid-Afrika deed. En aan de andere kant waren er de felle bestrijders. Hoewel langzaam maar zeker ging bij de een na de ander het oog open... Dat was niet bij alle, direct het geval, zelfs niet bij Beiers Naudé. In Zuid-Afrika heeft uiteindelijk het Christelijk Instituut opgericht. Dat was een, pre een bekende predikant in Zuid-Afrika. Ja, maar die dus ook langzaam maar zeker de ogen opengingen voor het verkeerde van het regime. Ja, want nou, u zegt aanvankelijk, in... aanvankelijk stond christelijk, kerkelijk, Nederland... stond eigenlijk achter het apartheidsregime. Dat waren zeker. blanken, dat waren gelovigen, dat waren broeders. Ja, Zuid-Afrika, ons broedervolk, was een van de titels van boeken die toen verschenen. Eh, maar goed, eh, toen kwam de discussie ook rondom het ANC. Het ANC, die een op de duur marxistische vleugel had. Communistisch lag niet goed bij veel gelovigen. Achter iedere boom zagen sommigen een communist aan. Eh, dan waren er de, de, de, niet alleen eh, het marxisme, maar ook het gewelddadige eh, in het eh, beleid van de ANC. Dus het ANC kreeg de wind tegen. Ik heb heel die ontwikkeling meegemaakt in de hervormende synode. Elke keer als Zuid-Afrika aan de orde was, dan was het. Vel uh, voor, fel tegen. En dus dat was ook, het binnen, ook de middenveld. binnen de kerken was er dan verdeeldheid over? <gif> Ongelooflijk. Want een deel, de linkerflank van de kerken steunde het ANC in de rechterflank. Ja, nee, dat is een verkeerde uitdrukking. Uh, het, het was niet links-rechts. Uh, dus ik maak er wat de kerken betreft ook best bezwaar tegen. Want als je in kerken over links en rechts spreekt... dan nou is links zitten de vrijzinnigen. Ja. Maar er waren bijvoorbeeld ook vrijzinnigen... met een uiterst liberaal standpunt... die dus helemaal de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika deelden. Steunen, ja, ja, dat liep eigenlijk dwars dat, doorheen, lep, dat liep dwars door de richtingen heen. Oh, ja. Zullen we zijn even in het archief gedoken. Uh, zo klonk u in de jaren 70. Zo, Ik zo, denk ook dat, dat dus, men naar ben twee kanten kind zal moeten zijn. En dat men er ook kind op zal moeten zijn. Dat er aan de ene kant de bedreiging is van het racisme. Ja? Maar dat er aan de andere kant een even grote dreiging is van allerlei marxistische invloeden en dergelijke. Die uh, dit land ook van zijn christelijk karakter willen ontdoen. Ja, u had net de koptelefoon op, want er werd gezegd, aan de, er zijn twee kanten. Aan de ene kant heb je het marxisme, uh, en daar moeten we voor waken. Aan de andere kant heb je het racisme, daar moeten we voor waken. Een soort middenweg, leek u toen ja. te prediken. Nou, uh, dat is eigenlijk lange, lange jaren zo geweest. We zijn met een delegatie van het uh, hoofdstuur van de Middenbond naar Zuid-Afrika gegaan in nou, 1977. Nou, ja. En uh, daar hebben we, een, we hebben een rapport geschreven over onze bevindingen. Dat heb ik deze dagen nog eens teruggelezen. En ja, dat gaat eigenlijk een middenkoers. Uh, onrecht wordt afgewezen, racisme wordt afgewezen. Maar tegelijkertijd wordt uh, ja, ook de gewelddadige beweging van het ANC afgewezen. Ja. Dus, uh, was dat een onomstreden bezoek toen? Vond iedereen het nee, prima? Nee, bepaald niet. Voordat wij we weggingen was er ongelooflijk veel deining over. Uh, we mochten daar niet heen. Van wie niet? Nou, van de mensen die dus helemaal anti-apartheid waren. Maar ook van allerlei mensen binnen de eigen kring van de van middenbond Die vond ook dat u daar niet hoorde. Ja, maar, want dat zou maar, collaboreren met het regime zijn. Ja, maar wij hebben aan de vooravond van dat bezoek, toen het zo omstreden was. ook nog een bezoek gebracht aan Jo Verkuil. Uh, en Jover Kuil was een van de mensen die binnen de gereformeerde kerken uh, heel duidelijk zich tegen de apartheid keerde, maar ook wel voor ge geweldloosheid was. Ja, ja. En hij stimuleerde ons zeer om daar naartoe te gaan, om vanuit onze eigen achtergrond contacten te leggen met de kerken. En hopelijk zou dat ook enige uitwerking hebben. Nou, wat trof u aan? Wat troffen wij aan? Wij, wij waren daar op uitnodiging... van de blanke kerken. Daarom was het natuurlijk omstreden. Mm. Um, we kregen overigens toen een permit om op bezoek te gaan bij Beiers Nodé. En, en Beiers en OD, die had dus net een banning gekregen... van minister Kruger, van Justitie. Die had huisarrest en die mocht niet meer dan één persoon tegelijk ontvangen. Wij mochten met z'n vijven tegelijk komen. We hadden een heel goed gesprek met hem. Ja. Uh, maar verder zijn wij dus langs. En Mark. hij was tegen apartheid toen. Ja, en toen had hij zijn christelijk instituut al opgericht. Ja, ja. En daarvoor heeft hij ook een banning gekregen. De ontwikkeling binnen dat instituut. Maar verder hebben wij dus uh, mensen uit alle lagen van de bevolking ontmoet. We zijn op eigen gelegenheid in Soweto geweest. En hebben toen het schokkende ervaren van uh, wat apartheid uitwerkte mm. in Zuid-Afrika. En toen dacht u, misschien moeten we ons standpunt toch bijstellen? Uh, toen hebben wij een rapport gegeven, zoals ik al zei... wat aan de ene kant het racisme afwees... en aan de andere kant uh, het geweld afwees. Ja, maar daar... dan kwamen ze daar niet verder mee. Nee, daar kwamen ze daar niet verder mee. Dat was dat dat wel heel wel. Nederlands genuanceerd, toch? Nou, nee, zo Nederlands genuanceerd was het niet. We, we, we kwamen er wel vanuit de kerk. Hm. En je hebt natuurlijk in de maatschappij... altijd revolutionaire stromingen gehad. Maar of de kerk zomaar voor revolutie moet kiezen... Dat is altijd een, wij, een, een punt wel, geweest. Ja, Maar wel tegen onrecht, toch? Tegen ja, zeker. Nou, ja. Dat hebben wij ook heel duidelijk gezegd. Dat wij tegen onrecht waren. En dat wij dat onrecht ook tegenkwamen in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Maar dat we er niet van overtuigd waren... dat diegenen die het regime omver wilden werpen... dat die wel voor recht zouden staan in de Bijbelse zin van het woord. Maar eigenlijk zegt u, ik zou hetzelfde doen als toen. Ik zou het niet anders doen. Uh, nee, als ik. Nu... Niet? Nee? nee, nee. Kijk. Ik heb in de loop van de jaren. Maar mag ik even herinneren ook aan de evangelische omroep. Ik heb 30 jaar in het programma gezeten. Uh, deze week. Ja. Met Atteboer en met uh, Eimert van Middelkamp. Waarin u elke week de, de situatie in de wereld besprak. En in de kerk. Zeg maar en, een soort christelijke gbj Hiltonman was u uh, eigenlijk. Ja, en in het begin, uh, toen waren wij allemaal behoorlijk eens geestes. en hadden wij behoorlijk wat begrip, hoor, voor uh, de situatie in Zuid-Afrika. Maar dat is toch achteraf niet goed te praten. Nee, dus in de loop van de jaren hebben we met elkaar daar ook een ontwikkeling in doorgemaakt. En ik ook. Maar dan moet en u als toch als niet ik... zeggen, ik zou het weer zo doen. Dan moet u toch nu zeggen, we hadden dat sneller moeten zien. U bent scherp in uw vragen. Ik ik zeg het liever nu zo. Uh, als we het uh, opnieuw zouden moeten doen. dan denk ik dat we het weer zo deden. Want ja, zo gaat ja. dat in de geschiedenis. Nee, nee precies. Maar als u. Maar, met de kennis van. Als u... ik nu terugdenk aan die tijd. dan krijg ik het af en toe wel een beetje warm. Hmm. Waarvan dan? Nou, dan zeg ik toch. Uh, we hebben de. de maar er komt iets bij. Uh, nee, maar eerst even vertellen waar u het warm van krijgt. Ja, nou, dat ga ik uitleggen. Ja. We, hebben, uh, we praten nu over Mandela. En uh, dat is het wonder van de geschiedenis geweest die heel veel mensen op een ander been heeft gezet. Namelijk dat een man die zo lang geleden heeft onder het apartheidsregime... zich gaat ontpoppen als een verzoener. Als iemand die de bevolkingsgroepen uh, niet tegen elkaar wil gaan uitspelen... maar met elkaar wil verzoenen. En dan iemand die zelf zoveel over zich heen gekregen heeft. Nou, dat geeft mij grote bewondering voor Mandela. En dat doet je ook een keer de ogen uh, uitwrijven bij jezelf. Dat je zegt... Kijk, Mandela was toen niet uh, op het netvlies... zoals hij nu op het netvlies is. Maar kende u hem überhaupt in, in de 64? Dus naam wel. Ik zat ook in het Hervormde Werelddiaconaat. Daar was de spanning ook om te snijden... als het ging over uh, Zuid-Afrika. Ja, maar toen was het al een bekend iemand. Daar, hij was in ieder geval bekend omdat hij uh, uh, uh, opgepakt was. En een man als Steve Biko kwam doen op het uh, tapijt enzovoort. Maar ook binnen dat Hervormde Werelddiaconaat... barstte het van de spanningen. Ja. Overal in de kerken. Maar u zegt, hij heeft ons uiteindelijk de ogen geopend? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk moet je zeggen dat hij heeft uh, laten zien... hoe hij als bestrijder van een verkeerd systeem... uiteindelijk zelf toch de weg van de verzoening koos. Ja. En dat heeft op mij erg veel indruk gemaakt. Ja, even de andere hier aan tafel, die misschien die jaren 60... ook wel bewust hebben meegemaakt. Voor mij was het iets te vroeg. Hans Lieberg, ben jij er nog herinneren? Ja, nou ik kan me wel muzikaal... was er wel het een en ander aan de hand. Paul Simon die kwam toen met zijn, met zijn Graceland. Uh, en ik was er toen ook mee bezig in die show. Ik had een djembe weten uh, op de kop te tikken. Wat heel moeilijk was. Nu speelt iedere huisvrouw djembe. Ja. <laughs> ik kan ze niet aanslepen. Het is niet om aan te horen moest, meestal, toch? Nou, dat is het eigenlijk. Maar um, ja, dat was ook heel, heel dubieus. Wat Paul Simon daar deed met Lady Smith Black Mamba. van gigging, gong, gazaaien, gong, go goeie. En daar dan heel veel succes mee hebben. Zouden we het nu racistisch noemen? Nee, ik denk het niet. Dat niet. Die, okay. die, die, die, die zangers vonden het fantastisch dat ze overal mochten gaan optreden. En, uh, het heeft ook, maar zoiets heeft natuurlijk jaren geduurd voordat uiteindelijk Mandela vrijkwam. Net als met het vallen van de Berlijnse muur. Daar gaat een paar maar ja, jaar vooraf. Is jouw visie veranderd in de loop van de tijd? Of zeg ik was altijd voor Mandela? Nou, ik, ja, ik was natuurlijk wel voor Mandela, maar ik was er niet heel fanatiek voor. Ik was meer voor Paul Simon. Uh, nee, ja. Andere wereld. Willem-Frederik Hermans reist ook rond in Zuid-Afrika. Ja, Daar kreeg je heel veel kritiek op. Ja, ja, en achteraf weet je ook niet precies of die kritiek terecht was. Maar er gebeurde natuurlijk het een en ander. Er kwamen meer mensen vrij dan Mandela. Maar ik vind Mandela wel een charismatische, ja. het is charismatisch, wel een Gandhi, denk nee, ik. De Van Rieden? Ja, mijn ervaring dateert inderdaad niet van de jaren 60, want ik ben een kind van de jaren 60. Ik heb wel in Zuid-Afrika gezeten op het moment... waarop de veranderingen daar plaatsvonden... tot en met de verkiezingen in 1994. En ik heb het geluk gehad om Mandela twee keer persoonlijk te ontmoeten. En ik moet zeggen, dat was inderdaad een indrukwekkende ervaring. En ik deel inderdaad precies wat, wat die meneer eerder zei. Is de invloed die de man heeft op zijn omgeving... die is heel moeilijk te verklaren, maar dat hoor je van iedereen die hem ontmoet. En dat was ook bij mij het geval. Wat deed dat met u? Kunt u dat beschrijven? Ja, dat, is, dat, dat heeft iedereen moeite mee om te beschrijven. Het is een soort uh, uh, ja, een enorm overpowering uh, uh, aanwezigheid van, van iemand die, die, die niemand dwingt om iets te doen. Maar die gewoon door zijn overtuigingskracht en door zijn oprechtheid uh, uh, heel erg uh, dominant aanwezig is. En daar pakken mensen dingen van op, dat heb ik ook gedaan. Het is ook voor mij een, een, een inspiratie geweest, ja. een paar momenten van inspiratie geweest... om met hem in één kamer te zijn en op een gegeven moment zelfs ook gewoon met hem te praten. Dat was heel bijzonder. Ja. En uiteindelijk heeft dat dus nou, de hele de visie van de wereld op dat conflict beïnvloed. Ja, totaal. Ja. Ja. Ja. En dat is toch heel bijzonder dat je iemand die 27 jaar in de gevangenis zit... na de tijd geen vroeging heeft over wat hem is aangedaan en dat is echt oprecht. Ja. Ronald Christiaans, u bent van later denk ik hè? Ik ben van 66... Geworen, nou dan heeft u misschien ja. nog een beetje meegemaakt. Ja, nou, wat, uh, wat mij bijstaat is de, de beelden van de vrijlating. Oké. Okay. En dat is, uh, en dat, dat houdt wel eens een beetje op ook. Ja, dus van wat er in 64 allemaal gebeurde? Nee, nee, nee. nee weinig. Nee. Meneer Van der Graaf, u zegt... Uh, nou ja, het is gegaan zoals het gegaan is. Ik snap hoe we het gedaan hebben... maar met de kennis van u zouden we het anders moeten doen. Ja, en uh, hoeveel uh, ontwikkelingen in de geschiedenis... hebben er later niet toe geleid... dat men moest gaan zeggen... je moet over een schuldbeleidenis over doen. Mm. Neem de slavernij... Het was vroeger ja, normaal, de slavernij. Ja. Niemand die er een, een verkeerd woord over sprak. En nu, in deze eeuw, komen de schuldbekentenissen... Uh, over uh, de slavernij van die dagen. En ja. Zo gaat het vaak in de geschiedenis. Maar je beseft wel, en dat besef ik zelf persoonlijk heel wel... dat ik deel uitgemaakt heb van een generatie... waarin het gruwelijk spande rondom Zuid-Afrika. En waarin we niet altijd de juiste keuzes gemaakt hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beheert het budget voor noodhulp. Jelte van Wieren, u hoorden we net al. U bent chef noodhulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meteen na de ramp kwam u in actie en vertelde u bij ons hoe de hulpverlening... hoe u dat wilde gaan aanpakken. U zei toen dit.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 De ja, het is toch te vroeg om, uh, om, om zeg maar mission accomplished te roepen. Dat is, uh, dat is nog niet aan de orde. Er wordt nog uh, volop uh, noodhulp verstrekt. Dat is ook nodig. Er zijn nog hele grote groepen mensen van afhankelijk. Dus het zal nog een aantal maanden duren... voordat die eerste noodhulpfase echt kan worden beëindigd. Ja, want dat duurt dus echt zo lang, zo'n ja, fase. Ja, je ja. moet je voorstellen in het RAM-gebied. Uh, alles is kapot, de infrastructuur is kapot, huizen zijn kapot. Uh, mensen hebben geen werk meer, inkomens zijn weg en op zo'n situatie om alles weer op aan de praat te krijgen... Dat, dat kost een tijd, zelfs wanneer je er met grote volumes aan hulp binnenkomt. Dus die hulpafhankelijkheid zal nog een paar maanden duren... maar we proberen wel, ook via programma's die op dit moment worden opgestart... om mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen te helpen. Ja, en hoe ziet het er nu uit? Want de eerste beelden die we zagen was van complete verwoesting. Nou, daarna hebben we wel iets gezien van hulpgoederen die aankwamen op vliegvelden... maar daarna is het eigenlijk van ons netvlies verdwenen. Hoe, kunt u eens vertellen hoe het er nu uitziet? Ja, ik heb uh, uh, nog contact gehad met de mensen van de samenwerkende hulporganisaties... die de afgelopen week in het ramgebied uh, zijn gaan kijken. En wat daar ook uit blijkt, en ook uit rapportages die ik krijg... is dat het op dit moment de verwoesting nog steeds heel erg duidelijk zichtbaar is. Weliswaar zijn de grootste uh, puinhopen aan de kant geschoven... zodat de hulp er langs kan. Mensen zijn bezig met het opbouwen van eerste uh, huisvesting. Het uh, repareren van schade voor zover dat mogelijk is. Maar het is nog één groot verwoest gebied. En er staat ook qua infrastructuur eigenlijk niets meer nog zoals het voor de Dam stond. Dus dat zal inderdaad nog jaren duren voordat het allemaal weer hersteld is. Ja, nou naast u zit Ronald Christiaans net terug van de Filipijnen. Twee weken daar geweest. Uh, ja, wat vertelde u thuis als eerste toen u weer terug was? Uh, wat vertelde ik thuis als eerste? Uh, dat het nou wat, wat Jelte al zegt, dat het inderdaad een grote puinhoop was. Ja. En um, dat het dan weer een voorrecht is om thuis te zijn. Waar het gewoon Eigenlijk. wel netjes is. Ja, waar, ja, waar, <laughs> waar alles weer gestructureerd werk. is. En, ja. Ja, waar was u gestationeerd? Uh, ik heb op drie plekken gezeten. Dat is uh, op het vliegveld van uh, Tacloban. Uh, op B1. Uh, een van de getroffen gebieden. En ik heb uh, twee dagen in Borongan gezeten. Ja, Dus op, eigenlijk midden in het gebied ja. waar alles flink verwoest was. En u werkte daar in een team van zes mensen onder de vlag van de Europese Unie. En ik neem aan dat er allerlei hulpverleningsteams waren om u heen ook. Ja, ik maak deel uit van een, uh, wat ze noemen een EU Civil Protection Team. Uh, zes mensen vanuit de EU gestuurd, uh, vanuit Brussel. Uh, maar wij werkten onder de vlag van de VN. De uh, VN heeft daar ook een crisisteam zitten... Uh, en, en wij uh, ondersteunen dat team in, in allerlei activiteiten. Ja, wat, wat, wat deed u de hele dag door? Dat is een goede. Uh, vooral werken. Um, ja, maar wat is, heb, wat, wat is dat dan? Ja, Heeft u dat, splinters? Nee, nee, ik heb <laughs> geen splinters. Nee, nee. Het was meer uh, achter de laptop en um, uh, praten, netwerken, dat soort zaken. Um, de eerste zes dagen heb ik op het vliegveld gezeten. Uh, daar met name bezighouden met het uh, registreren van inkomende teams... internationale teams, organisaties... Uh, mijn twee dagen in Borongan was een soort van assessment mission... Uh, om te kijken of daar coördinatie nodig was vanuit de VN... en om vervolgens ook te kijken langs de kuststreek... wat voor uh, specifieke wensen daar nog uh, uh, leefden. Ja, dus, dus heel veel inventariseren. Wat is ja. nodig? Wie gaat het ja. doen? En, en hoe werkt het? En wat ging er goed? Nou, eigenlijk ging, ging er wel heel veel goed. Uh, kijk, je zit midden in die chaotische fase. Uh, je, wat wat jij ook al aangaf, je begint met, met noodhulp geven. Vervolgens ga je stabiliseren en vervolgens ga je dan uh, de recovery phase in. Uh, ik zat midden in die stabilisatiefase en... Um, uh, mijn indruk was dat het uh, wel goed ging ook qua coördinatie. En natuurlijk, er is altijd ruimte voor verbetering. Mm -hmm. uh, maar wat je al zag gebeuren is, is dat, dat de Filipijnse bevolking zichzelf weer aan het, aan het oprichten was. Uh, uh, huizen bouwen, uh, de kraampjes gingen weer open, winkeltjes gingen open. Dus je zag al heel veel uh, uh, de weerbaarheid van de mensen zag je terug. Ja, en wat ging er niet goed? Dat... Ja, meneer Van Wieringen had de vorige keer dat u hier was wel een paar voorbeelden van dingen die niet goed gingen. wel. en die zijn er nog steeds wel. Uh, uw collega kan er even niet op komen. Nou, het, wat ik vanochtend nog hoorde is dat het heel erg moeilijk is om, um, om mensen, groepjes mensen te bereiken... die echt ver weg zitten in het ramgebied, uh, op afgelegen eilanden en in onherbergzaam gebied. Daar is nog steeds grote moeite om die mensen te bereiken, terwijl ze wel degelijk... Uh, hulp nodig hebben. Want er is... kunnen geen helikopters landen of er kunnen geen auto's komen? Nou, meestal gaat het om vervoer over de, over de weg. En het aantal helikopters in het gebied is beperkt. Dus, uh, en je, die mensen concentreren zich uiteraard op de grootste concentraties waar, uh, waar slachtoffers zitten. Dus het zijn de kleinere groepjes. En, en, een beetje in de haarvaten van de ramp. Uh, die op dit moment nog niet goed worden bereikt. Daar wordt wel heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. Dat is eigenlijk het laatste in de logistiek wat nog niet deugt. Want de, zoals, de rest, maar, zoals Ronald zei, loopt echt heel goed. Ja. Maar daar ben je ook al vier weken verder dan. Dus ja. Is het niet heel wat je daaraan treft? Ja, dat, is, uh, uh, dat, dat dat is niet goed en dat is niet mooi. Wat we ook begrijpen is dat mensen proberen om... als er dan geen hulp naar hun toe komt, om dan maar naar de hulp toe te gaan. Dus mensen gaan migreren, vertrekken uit die gebieden. En trekken daar naar gebieden toe waar wel hulp aankomt. Dus zo lost het probleem zich door, door, door het eigen initiatief wel op. Maar het is nog steeds een bestaand probleem. Zeker op eilanden, waar, uh, waar eigenlijk alleen maar via de lucht in, op kleine schaal hulp kan worden aangevoerd. Dat ja. is nog een groot probleem. Het klinkt ook alsof er een soort buitenlandse invasiemacht neer is gestreken daar in de Filipijnen. U knikt ook allebei. Van mensen die kwamen helpen. Ja. Terwijl wij toch ook het idee hadden vanuit de Filipijnen: het is wel een arm land. maar ook wel ontwikkeld op bepaalde ja. gebieden. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan, die samenwerking met de Filipijnse hulpverlening en de Filipijnse overheid? Want die moeten toch gaan doen uiteindelijk in de wederopbouw? Ja, ja, ik denk dat u terecht zegt dat de Filipijnen het nodige zelf kunnen. Ze zijn, ze zijn daar zeker gewend aan stormen, maar niet ja. van deze omvang. Uh, hulpverlening is eigenlijk iets wat, uh, wat er heel goed gaat normaal. Maar deze ramp was van een dusdanig grote omvang. Uh, dat zelfs de Filipijnen het niet aankonden. En dus onmiddellijk na de ramp hebben gevraagd om internationale hulp. En wat je dan krijgt is, wat u inderdaad beschrijft, is een soort invasie van allerlei logistieke uh, uh, uh, en andere zaken die, komen, die die hulp komen verlenen... die in feite de verantwoordelijkheid uit Filipijnse handen nemen... en dat internationaal beleggen... en dan ook vervolgens de proef proberen te zorgen dat de hulp aankomt... daarna wel zo snel mogelijk weer die verantwoordelijkheid terugleggen... bij de Filipijnen en dat is op dit moment wat er aan de hand is. Ja, meneer Christian, hoe was dat voor u? Want u nam het dan in feite over, zo'n beetje, maar hoe voelde dat? Uh, dat voelt goed, omdat je wat kunt doen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het de drang uh, en ook de wens vanuit de Filipijnse overheid... om, om dingen weer in, uh, in controle te nemen. En in mijn periode dat ik daar was, uh, zag je dat ook gebeuren. Uh, de VN was, was in de lead met, met betrekking tot, uh, tot uh, meetings hè, uh, op, op alle vlakken. En je zag heel langzaam de transitie weer teruggeven... Uh, zeg maar, het teruggeven van de leiding van die bijeenkomsten aan de Filipijnse collega's. En is dat nu afgerond? Zij zijn nu weer gewoon de baas in eigen land? Uh, volgens mij zijn zij altijd de baas in eigen land. Alleen uh, worden ze ondersteund door, uh, door de internationale nou ja, gemeenschap. De VN had leiding, zei u. Ja, bij de coördinatie. Ja, ik hoor weer een lijn. Ja, ja. we zijn ja. er weer. We zijn weer terug. Ja, wat de internationale gemeenschap doet, is inderdaad hulp bieden. Uh, zij doen dat uh, ter ondersteuning van de Filipijnse overheid. Uh, het is dus niet zo dat, dat de VN of de EU zaken overneemt, maar ze ondersteunen de Filipijnse overheid met het uh, coördineren van de inkomende internationale bijstand. Ja, en kunnen ze het zelf, uiteindelijk? Durft u weg te gaan? O oh, ja hoor. Ja? Ja. Ik, ik denk dat ze het heel goed kunnen. Okay. Uh, alleen in die eerste fase, wat Jel het ook al aangaf, het is zo, zo massaal wat er gebeurt. We hebben zoveel ellende gezien. Dat, dan heb je hulp nodig. Als wij in Nederland zoiets krijgen... dan, dan kun je het ook niet alleen ja. af in het begin. Dan heb je dus, ook, ook hulp nodig. Ja. Meneer Van Wieren, u zei net al, we zijn nog bezig in de noodhulpfase. En dat duurt eigenlijk ook nog wel enige tijd. Maar daarna moet natuurlijk ook weer gedacht worden aan wederopbouw. Kan, gaat het buitenland, gaat Nederland daar ook nog een rol in spelen? Ja, Nederland als zodanig wel. Of, of dat de Nederlandse overheid zal zijn, dat is een open vraag. Er is natuurlijk geld opgehaald via Giro 555. Een deel ja, is dat daarvan. al op eigenlijk? Nee hoor, dat is, oh. lang, dat is nog lang niet op. Was het genoeg? 28 miljoen uh, het is een, geloof ik? Het is, een, het, was, het is meer dan 30 miljoen al nu. Ik denk dat in de die loopt nog, dus het is nog niet afgesloten. Ik denk dat uh, een deel daarvan aan de noodhulp is besteed al... maar dat een groot deel daarvan ook zal worden besteed aan de wederopbouw... dat loopt nog een tijd door. Ja. Uh, dus dat is zeker nog niet uh, afgelopen. Uh, de Filipijn is voor ons, voor de Nederlandse overheid... Uh, geen ontwikkelingspartnerland. Nee. En dat betekent dus dat het niet automatisch zo is dat, dat we daar hebben. ook ja, geld in maar. gaan investeren. Het staat heel lang te wachten. Ik ja. zingen. Ja. En die kwam zomaar op, eens. Nee, ik, ik, ik heb oh. Filipijnse connecties. Ik heb, oh. een... En wat heb je gezongen? Uh, het is een telliedje wat kinderen nu alleen maar, want ze hebben nu geen speelgoed meer, tussen hun vingers moeten tikken en dan uh, net zolang tot ze af zijn. Ah, ja. Want jij hebt zelf, als je praat, de neiging om voortdurend te gaan spelen. Heb je dat ook als zij praat? Dan zit je de hele tijd in te houden? Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel onbeleefd om er doorheen wel te leuk. spelen. Het is wel leuk, ja, maar <lacht> <lacht> ik heb een soort van bescheidenheid. Jij ik hebt het kan een beetje zitten onderdrukken bij de, de, de afgelopen Meneer Van Wieren, um, hoe lang gaat Nederland betrokken blijven, denkt u? Ja, ik denk dat uh, de, de Nederlandse hulpactie 4555... zal ongeveer tot eind 2015 nog wel, uh, nog wel duren. Ook okay. met de inzet van het geld wat er is. En ook nog programma's die die hulporganisaties sowieso al uitvoeren. Want ja, ze zaten allemaal in de vierkantie. Behalve als er een nieuwe ramp komt. Want dan ja, moet je met z'n allen ergens anders naartoe. Dat zou heel goed kunnen. Dat heb je natuurlijk nooit in de hand. Dat weet je niet. Nee. En meneer Christiaans, gaat u nog terug? Of was dit een eenmalig bezoek wat u heeft gebracht? Uh, dit is een eenmalig bezoek geweest. Ja. Ja. En, en nee. zou, zou u weer terug willen? Uh, Was het ook leuk? Zitten. Mijn vrouw <laughs> luistert mee, dus ik moet het voorzichtig brengen. Uh, als er een beroep op me gedaan zou worden, dan zou ik dat in overweging. Ja, dan zou u dat eerst even thuis overleggen. Ja, ja zeker. Uh, ja. Ja. Want gaat u altijd, naar dit soort? als er een ramp is, moet u heel vaak naartoe? Uh, nee, ik ben wel getraind. Uh, zeg maar. Ik werk voor het landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. En wij coördineren zeg maar, de, de training van, van uh, uh, Europese experts. Ja. Um, maar u gaat niet altijd als er een ramp is er naartoe? Nee, we zijn met een heel clubje, dus uh, we wisselen dat ook een beetje af. Ja. De vrouw kan voorlopig gerust zijn. Uh, voorlopig wel, ja. ja. Tijd voor ons te dichter bij de dag. Ton Luiten. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Thees. Wat heb je ervan gemaakt? Nou ja, het was niet makkelijk, maar vooruit. Ho, waarom niet? Nou ja, de verschillende soorten zware onderwerpen. Ja, dat is waar. Met wat lichte toetsen tussen. Sorry, goed, sorry. Oké. Okay. Goed zo. Daar gaat hij dan. Zoals de jongen die geen werk kan vinden, zoekt naar een baan en naar de zin van zijn bestaan. Zo zoeken wij een richtsnoer in ons leven. We menen dat de horizon voor het grijpen ligt. Toch stromen rivieren van hoop steeds verder voor ons uit. Ondanks het beetje hulp in Syrië en op de Filipijnen. We menen een stem te herkennen uit de diepte van een continent dat wij als verloren beschouwen. Vreemd dat er christelijke groepen waren die hun bezwaren in weer en wind lieten horen. Maar gewacht hebben tot de storm ging liggen om in de windstilte hun spijt te uiten. Maar elk verleden leeft met ons mee. Hoe zou het toch komen dat wij ons heil niet meer terugvinden in onszelf... maar in Johannesburg en in Rome? Er zijn zoveel antwoorden te geven op die vraag. Maar ja, wij zoeken ons vermaak wel in Attaka. Goed, dankjewel Tom. We hebben wat om over ja, na te goed. denken. Hans Lieber speelt rustig door. Ja. Het ja. klokje van zeven uur en dus... Dus danken wij onze gasten van vandaag. Hans Lieberg, Jelter van Wier, Ronald Christian okay. en Jan van der Graaf. Dank voor uw komst naar Dit is de Dag. En zo meteen op, de, uh, op deze zender op Radio 1. De Villa, Villa Veprio, Gerhard Jochems. Hallo, hallo. Nou, hallo. Je hebt de Volkskrant uh, gelezen natuurlijk. En daar was een mooi verhaal over die gigantische hoeveelheid zoet water... die gevonden zijn onder de oceanen, over de hele wereld. stamt uit de ijstijd. Degene die dat ontdekt hebben, althans die omvang... het verschijnsel was al bekend. Maar die de omvang daarvan hebben vastgesteld... dat zijn uh, Koos Groen en Henk Kooi van de Vrije Universiteit. En daar gaan we zo meteen mee praten. Tot zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is half 4. Mark Vissen met het NWS Journaal. Ex-neuroloog Ernst Janssen-Steur mag de uitspraak van het proces tegen hem in vrijheid afwachten. Of niet terug in voorarrest, zoals het al M wilde. Volgens de rechter is Janssen-Steur tot nu toe steeds verschenen bij zittingen en verhoren van de rechtbank. Hij wordt dan ook niet als vluchtgevaarlijk beschouwd.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 En zo'n 150.000 mensen zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok de straat opgegaan. Ze nemen geen genoegen met de aankondiging van premier Sinawatra... dat ze nieuwe verkiezingen uitschrijft en dat ze het parlement ontbindt. De oppositie vindt dat het besluit van de premier te laat is gekomen. En dat is het belangrijkste nieuws. Onder meer op de A4 richting Den Haag. Daar staat dus een knoop in Burgenveen en Vier kilometer na een ongeluk. De rechterreisdok is daar afgesloten. En op de A15 richting Europort is er ook een ongeluk gebeurd bij Rozenburg. Daar staat drie kilometer file. En ook daar is de rechterreis ook dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na vier uur bespreken wij actuele juridische zaken in ons panel Schuld en Boete. Onder meer het proces tegen de agent die de 17-jarige Rishi doodschoot. Is het universele mensenrechtenverdrag nog wel van deze tijd? En de criminaliteit daalt, maar niet dankzij ferm optreden van politie en justitie. Rara, hoe kan dat? Enorme zoetwaterbekkens liggen al honderdduizenden jaren veilig opgeborgen onder de zeebodem. Over de hele wereld. Dat is prachtig nieuws, want goed zoet drinkwater wordt schaars. Maar hoe krijgen we het omhoog? Hoe verkoop je het plan om naar water te gaan boren op zee? Twee Nederlandse hydrologen, de heren Groen en Kooi van de Vrije Universiteit, publiceerden erover in Nature. En zij zijn bij ons de gast. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site Villa VPRO. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Eerst Rusland. President Poetin gaat de Russische staatsmedia ingrijpend hervormen. Persbureau Ria Novosti gaat samen met de omroep De Stem van Rusland... verder onder de naam Rossiya Zegotnia. De leiding van de, krijgt de ultraconservatieve journalist... en televisiepresentator Dimitri Kizelyov. Dirk Sauer, mediaondernemer in Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond avond eigenlijk uh, voor ja, jou. Ja, hier alweer avond. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Um, dat Ria Novosti wordt dus opgeheven. Uh, gaat samen onder een nieuwe naam met een omroep. Wat is er aan de hand? Wat hebben ze verkeerd gedaan in de ogen van Poetin? Nou ja, wat er aan de hand is... dat um, Zowel Poetin als Medvedev hebben eigenlijk de afgelopen jaren... Ja, de, de, de huidige premier. Uh, uh, hebben alle twee hun eigen mediakanalen. Uh, uh, Poetin uh, uh, controleert het, uh, het eerste televisiekanaal, het belangrijkste tv kanaal van Rusland. Uh, ook ik. TAS, dat is uh, een ander uh, belangrijk testbureau, en dat is ja, dat was je today, wat je al noemde. Uh, met VEDEF, uh, die controleerde ITER-TAS, en dat ITER-TAS is tot de jaren van een dame... de eerste vrouw die daar de zet uitgegroeid eigenlijk tot een heel uh, goed... Uh, neutraal, uh, uh, redelijk objectief opererend persbureau. Um, en dat past een beetje bij het beeld wat uh, Medvedev... toen hij nog president was, uh, probeerde het, uh, te creëren... namelijk om van een iets open en warm te maken. Maar sinds... De herverkiezing van Poetin uh, heeft Medvedev heel snel aan invloed ingeboet. En dit is daar een van de uh, resultaten van... dat Ria dat, uh, uh, Novosti, dat, uh, dat persbureau van Medvedev... nu eigenlijk uh, met uh, een kopje kleiner wordt gemaakt. Ja, het is dus gewoon de doorgaande strijd tussen Poetin en Medvedev. En die laatste die delft nu het onderspit... als het gaat om enigszins uh, vrije persvergaring, nieuwsvergaring. Ja, het is... Ja, het is duidelijk dat uh, Poetin uh, niet echt een uh, propagandist van het vrije woord is, om het zwak uh, uit te drukken. <lacht> um, en uh, ja, hij, of uh, hij, het Kremlin, uh, wil gewoon uh, dat alle staatsmedia uh, dezelfde boodschappen uitsturen. Dat is natuurlijk vanuit hun perspectief ook wel enigszins begrijpelijk. Ik zou je noemen. Uh, uh, gisteren waren die grote protesten in Kiev. Uh, op het eerste televisiekanaal werd gemeld. Dat daar een paar honderd demonstranten op de B waren. De werkelijkheid was natuurlijk een paar honderdduizend. Hm? Maar voor de meeste Russen waren het een paar honderd. Terwijl op datzelfde moment ook door de staat Ria Novosti, kunnen melden hoeveel demonstranten er echt op de B waren. Ja. Uh, dus ja, dat zijn ook uh, uh, tegengestelde berichten die de wereld in worden gestuurd. Uh, en uh, ja, dat gaat allemaal op kosten van de Russische staat. En Putin wil dat er één verhaal naar buiten komt. Een verhaal uh, dat duidelijk pro russisch is. Dat anti-Russisch... Ja, gelijkschakeling heette dat in Nederland in een ver verleden. Zeg die uh, Dimitri Kiselyov. Uh, ik, ik zei het net al, het is een conservatief journalist, televisiepresentator, la, uh, la, la, la, laat zich met enige regelmaat uh, op anti-homo wijze uit. Wat weet je nog meer van hem? Nou ja, het interessante van die Kiselyov is een hele bekende journalist. En uh, uh, uh, op de Russische media uh, uh, uh, worden het nu wat oude citaten van hem uh, uh, uh, getoond... van uh, oude interviews. Is. En uh, in de jaren negentig... was hij nog juist een hele... kritische journalist. Die zei, de enige... Uh, uh, wat wij hebben als journalist... is onze eerlijkheid... en onze objectiviteit. Uh, nou, daar is dus inmiddels... enige verandering in gekomen. Want de laatste jaren... Uh, toont hij zich als journalist... Uh, een beetje de, de waakhond van Poetin. Hij is uitgesproken conservatief, uh, zeer anti-homo, uh, groot voorstander van die anti homo wet. Hij heeft ook voorgesteld uh, om uh, te verbieden dat uh, homo's uh, bijvoorbeeld als uh, donors zouden kunnen optreden. Uh, de demonstranten in Kiev, uh, die heeft hij ook als oudvrouw uh, uit, betiteld. Kortom, hij is misschien nog, misschien nog wel rechter dan Poetin zelf. Ja. Nou is de greep van uh, Poetin op de tv en radio dus steeds steviger, overduidelijk. Is hij ook al zover als het gaat om internet? Of is dat nog een beetje een vrijplaats waar je uh, ook nog wel wat vrije berichten kan verwachten? Nou nee, ja, dat is uh, gelukkig uh, eigenlijk nog het, het, uh, een van de weinige plekken waar, het, uh, waar iedereen terecht kan. En, en internet is heel erg belangrijk in Rusland, juist omdat die televisie zo is gelijkgeschakeld. Um, de, de, de, de, de autoriteiten doen wel steeds pogingen om dat meer onder controle te krijgen. Er is dus net een wet aangenomen uh, ter bescherming van de jeugd. Uh, en uh, ja, dat is officieel uh, om porno en andere dingen op te, op, uh, in internet tegen te gaan. Maar er duiken toch steeds vaker uh, uh, uh, artikelen en boeken en publicaties op... in de zogenaamde zwarte lijst bij internet... die ja, echt niks met porno te maken hebben, maar veel meer met politiek. Hè? Denk aan Pussy Wyatt en dat soort dingen. Dus ja, ze proberen het wel, maar... Uh, tot op heden is internet toch eigenlijk uh, een vrijplaat. Uh, en ik heb bijvoorbeeld de hele dag via internet uh, naar, de, naar de demonstranten in Kiev zitten kijken met een live feed. Um, en dat is zoals de meeste mensen in de grote steden zoals Moskou en Petersburg hun, uh, hun onafhankelijke informatie uh, ontvangen. Oké, okay. Dirk Zouder. Medieondernemer in Rusland, wat het over de zijnde persbreidel... of juist al net begonnen in Rusland. Dankjewel. Graag gedaan. Het einde van Villa VPRO op 31 december... betekent ook het einde van onze reeks... waar gebeurde radiosprookjes, de één minuut. En daarom een passend thema voor de resterende weken. Afscheid. Ik ging op de ramen tikken. Ik probeerde de ramen kapot te maken. Dat hielp allemaal niet. Toen dacht ik, ik ga de deur open doen. Dat lukte niet. Uiteindelijk heb ik toch een raampje opengekregen. En het enige wat ik weet is dat het in één keer al dat water kwam. En dat het allemaal donker werd. Ik wist niet waar voor, waar achter, waar boven was. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik kwam er niet meer uit. Toen kwam het moment dat ik me heb overgegeven. Dat ik dacht van nou, het is ook wel goed. En toen kwam er een soort van licht en tunnel. En werd het eigenlijk allemaal wel heel behagelijk. Een hele gek moment dat ik... Uh, dat ik me realiseerde... dat dit mijn leven is nu eindig. Het is afgelopen. Maar ik kan dat ze niet meer vertellen. Mijn vriend, mijn ouders. Dat zij dan zouden denken... zij is verdronken in de auto. En dat is het. Ja, eigenlijk wil je... dat laatste stukje van je leven... wil je toch nog aan ze meegeven. Maar...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 Metropolis Radio gaat deze week de wereld rond op zoek naar wat mensen in hun vrije tijd doen. En we beginnen in het arme Pakistan, waar een kleine, maar zeer rijke elite... de vrije tijd in typisch Victoriaanse stijl doorbrengt. Door een uh, veiligheidspoortje heen. Oh God. Een soldaat voor de ingang die met zijn uniform teulband en met zijn pluim op zijn hoofd... nog uit het uh, Britse koloniale tijdperk dateert... Het is allemaal erg British. Het hele gebouw van deze statige Jim Gana Club ademt nog die koloniale sfeer. Hoge hal. Marmer op de vloer. Justice J. H. Monroe. Mr. Justice Blacker en W WH Abel. En met statige letters staan hier op de muur de namen van alle voorzitters van de club geschreven. En natuurlijk, het begint met een Brit. Het waren allemaal rechters, advocaten. En tijdens uh, de Britse bezetting was 80% Brits en 20% Pakistaans. Hier langs de bibliotheek. Normenzalen voor diners, voor de lunch... Is alcohol hier ook verkrijgbaar? Want in de Islamitische Republiek Pakistan is het officieel verboden. Je kunt drinken in de Chani-lounge, die ze upstairs. hebben. Je kunt drinken daar ook. Ja, in de lounge. En daar gaan we zo heen. En daar zit het vol mannen die sigaren roken. Typical British uh, environment hier. Voor men. Ja, yeah, voor men. Ja. Yeah. Voor men en voor ladies. In de clubs it is a British culture. cultuur. Stil. Yeah. Mijn gids stelt mij voor aan een van zijn vrienden. Een van de oudste families van Lahore... My, my uh, has, uh, in 1927 he had love, he in Railway. Zijn vader zijn grootvader waren destijds allemaal lid. Beiden studeerden rechten in Londen, net zoals uh, Jinnah, de grondlegger van Pakistan. My grandfather is very close to British people. We hadden allemaal hoge bureaucraten onder Brits bestuur en kregen voor hun uh, trouwe steun. Als dank van de Britten enorme stukken grond waardoor ze zich tot. Rijke landheren konden ontwikkelen. Hoe was de sfeer destijds in deze club? Our family had a good relations with British. We are not opposite to British people at that time. Eigenlijk net zoals nu, ook de elite van Lahore. Die zich door de Britten toen van alles in de luren lieten leggen. Het gewone volk wilde onafhankelijkheid, maar niet deze nawabs, deze rijke landheren die veel te bang waren dat ze al hun privileges zouden kwijtraken. Je grootvader alsof wou te hebben Nee, hij No, he he, doesn't want independence. Because old people, they never want to be separated from Hindu English people. They like British rules. We wilden geen onafhankelijkheid. We hielden van het grote India waar we allemaal deel van uitmaakten. And if you look back now, if you could change the history, it's not possible. But if you could change it, then it was better to stay with India. We will stay with British people, not with Hindus. De Britten zijn mooie mensen. Ze hebben het systeem gegeven. Wat hem betreft hadden de Britten mogen blijven, want hij zegt... kijk wat er nu van Pakistan terecht is gekomen. In Engeland bestaat in ieder geval wettelijk gezag, regels en orde. Dat kun je van dit land niet zeggen. In deze chique mannenclub voelt de Pakistanse elite zich weer even in het Britse tijdperk. En daarom krijgt ook bijna niemand van buiten toegang... Iedereen is not becoming a member of this club. No. If you vorm of membership today, you can de membership after 15, 17 years. De wachttijd voor een lidmaatschap duurt momenteel maar liefst 17 jaar. En zelfs rechters en generaals ze staan allemaal in de rij om lid te mogen worden. Maar als je geen universitaire opleiding hebt, kom je er ook niet in. The prestige over here, some people feel that if they are in this club, it is a prestige matter also. We used to come in the early morning, we, afternoon and evening. We feel very nice over here. De Gymkhana Club is voor de elite van Lahore een tweede huis. En zijn zoon schuift ook even aan. Every evening or in the morning, even sometimes, I'm here. I play golf here and I go to the fitness center as well. And then you come back for the lunch? Yeah, I sometimes have lunch over here, sometimes dinner. Hij is hier in de ochtend om te kolven, s om te lunchen. S'avonds voor zijn diner en de dag wordt hier afgesloten met een flinke borrel. En net zoals zijn vader geniet hij ervan dat deze club alleen maar voor de elite is, maar wat hij nou gezellig is. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. Morgen is Metropolis Radio in Servië, <kijkt> waar mannen en vrouwen graag hun vrije uurtjes doorbrengen op de schietbaan. Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben ontdekt... dat er in de bodem van alle zeeën en oceanen... een onwaarschijnlijke hoeveelheid zoet water zit. Fossiel water dus, en het stamt uit de ijstijd. En de onderzoekers die zijn hier, Koos Groen en Henk Kooi. Welkom. Ja. Henk Kooi, uh, dat er in de bodem van de oceanen hier en daar water zat... dat was wel bekend, dat is al een tijd bekend... maar op zoveel plaatsen en met zulke hoeveelheden, dat is nieuw. Uh, hoe kwamen jullie op de gedachte om dat te gaan onderzoeken? Uh, nou, uh, Koos Groen hiernaast mij, u stelt de vraag aan mij... Die, uh, toen hij met zijn promotie bezig was, uh, uh, meer dan een decennium geleden... toen uh, kwam hij erachter dat in Suriname uh, had die waarnemingen... Die, uh, die aangaven dat er veel zoetwater daar tot ver uit de kust voorkwam... En toen is hij verder op speurwerk gegaan en ja. in oudere gegevens uh, heeft ja. hij gezien dat er nog meer aanwijzingen waren. Ik, ik vertel de vraag aan jou, want ik had begrepen dat ik met dit verhaal, die, die vraag bij jou <lacht> moest zijn. <lacht> dat is ja. <lacht> Wat waren die aanwijzingen dat er voor die kust van Suriname zoveel zoet water moest zitten? Nou, Ik deed eigenlijk onderzoek naar grondwater op het land, maar toen ging ik ook kijken naar boringen die in zee waren gezet, dus, uh, exploratieboringen voor de olie. En daar bleek uit dat daar, dat zoete water eigenlijk zich voortzette onder de Shelf. Dus ja, ja dan ga je natuurlijk verder kijken. Dus toen kwam dat... Ja. En dat denk soort... je ook, dat zal zich niet beperken tot alleen voor de kust van Suriname? Nee, dan ga je dus verder kijken, ga je literatuur lezen. En dan zie je dat het in Amerika ook uh, al eerder was gevonden. En dan, dan, dan ga je verder kijken. En op een gegeven moment zie je aanwijzing dat het eigenlijk op alle continenten wel voorkomt. Hmm. Hoe kan je, het is zo moeilijk je voor te stellen. Als je het zegt tegen iemand onder de zeeën en oceanen bevindt zich zoet water. Dan denk je, dat moet dan goed luchtdicht afgedekt zijn. Ik bedoel, hoe kan het dat het zoute water in het zoete water... want het gaat toch echt om zoet water, dat dat zich niet mengt? Ja. Nou, het zoete en het zoute dat water we meng, dan weer aan meng, kooi, hoor. mengt wel degelijk. <lacht> ja. Dat is een goede vraag. Ja, dat mengt wel degelijk, maar dat is zo'n langzaam proces afhankelijk van de sedimenten die zich daar bevinden. In zand mengt zout en zoetwater vrij snel... Mm. door in de poriën waar het water in zit... Maar in kleien is dat enorm traag, een diffusieproces heet dat. Mm -hmm. En dat gaat zo traag dat dat tienduizenden jaren tot honderdduizenden jaren duurt... voordat dat echt gemengd is. En in die tussentijd is de land- en zeeverdeling weer veranderd. Ja. Nu is het niet zo dat jullie over geboord hebben... want dat is krankzinnig kostbaar natuurlijk ook. Ja. Maar het is literatuuronderzoek ondersteund met, met, andere, met andere aanwijzingen... van het moet er gewoon zijn, klaar. Dat water, uh, hoe weten jullie dat dat uit de ijstijd is? Henco,ie. Dat is. <laughs> We uh, kunnen ten, het ook aan t, jullie t, laten debatteren. Oh, ja, omdat het zover uit de kust voorkomt, kom je al op het idee van dit is onwaarschijnlijk dat dit gewoon nu vanaf land afstroomt onder de zeebodem. Uh, dat is één. We weten natuurlijk een heleboel van het geologische verleden... dat het zover uit de kust nu wel zee, uh, zee is... maar dat het in het verleden land is geweest. Dat is een volgende aanwijzing. Nee. En vervolgens zijn wij in de afgelopen tien jaar bezig geweest... om een en ander ook te gieten in, in, in berekeningen, in computermodellen... om te kijken of die dat kunnen voorspellen. Mm. Als we in het verleden en de veranderingen van land en zee... in de computerberekeningen stoppen... of we dan krijgen wat we waarnemen. De, de kwaliteit van het water, dat zei Ger al... Dat, dat, daar moet je voorlopig naar raden... want daar kon je nog niet bij natuurlijk... maar wat, wat, wat raad je daarbij, Koos Groen? Wat raad je? Want het, nou, wat, wat je collega net zei... het drinkt, dat zoute water vermengt zich op den duur... natuurlijk toch wel met dat zoete water... maar daar gaan tienduizenden jaren overheen... maar misschien hebben we wel heel erg veel haast. Dat weet je dus niet. Oh ja, de bedoel om het te gebruiken. Ja. Ja. Uh, nou, dat water, de kwaliteit... Is, het is niet helemaal zoet. Het is in sommige gevallen bijna zoet... Uh, maar het is bijvoorbeeld in sommige gevallen maar een, een, een fractie van de zoutgehalte van zeewater. Maar dat is dan net nog zout, te zout om te drinken. Dus je moet het nog wel behandelen. En je moet het ontzilten. Maar dat ontzilten dat is. Het aantrekkelijke geval is dat het veel goedkoper is dan zeewaterontzilten. Huh? Wat nu gebeurt? Je, ja, want dat is natuurlijk het alternatief. Als je geen water meer aan het land hebt en je zit aan de kust... dan gaan mensen zeewater ontzilt Dat gebeurt nu op grote schaal, het Midden-Oosten, Caribisch gebied, eilanden. Um, maar dan is brakwaterontstilten aantrekkelijk... omdat de, ja, de energiekosten lager liggen. Huh? Het, al, het is wel het nadeel dat de investeerskosten weer hoog zijn. Want je moet de platform aanleggen, de pijpleiding... Dus dat, dat, dat werkt het weer tegen. Maar als je op grote schaal dat zou doen... dan zou het goedkoper kunnen zijn. Even over nog over de, verder over de samenstelling van dat water. Want ik kan, het is natuurlijk eigenlijk ook, omdat het zo oud is... een hele interessante voorraadkast... van biologische gegevens van een ver verleden. Wat is er zoal te vinden in dat water? Uh, alles wat je aan normaal aan chemische componenten op het, op het land. Maar niet anders opvindt. dan nu. Het, het, het, je kunt niet zien hoe. Een de samenstelling van het water honderdduizend jaren. Bijvoorbeeld. Nou, de, de microbiologie, de, de samenstelling. Het leven wat zich ook in de ondergrond. Uh, bacteriën en dergelijke. aanwezig is. en een rol in de chemische processen speelt. afbraak van organisch materiaal. Dat is ook afhankelijk van of het een zout milieu is waar het in zich bevindt. of een zoet milieu. De, de details daarvan ken ik zelf... Of niet, hoe dat uitwerkt. Maar dat is, dat is dus in het geologische verleden, is dat continu verschoven. En dat is van invloed op, op de ontwikkeling van, van het leven zelf daar, daarin. Maar mm. ook wat dat leven doet met alle stoffen die daar. Maar wat voor soort, soort leven spoelt. zit daar dan in? Ja, verschillende soorten bacteriën. Wat het leven onder de grond is uh, groter wat betreft dan wat daarboven in de... Oh ja, er ja, zit meer uh, biomassa onder de bodem dan uh, daarboven. Nou, wat, wat in elk geval uit dit artikel, uh, dan heb ik het niet over het Nature-artikel... dat hebben we niet gezien, maar het verhaal in de krant bleek... is dat er in elk geval één bacterie in dat water zit of heeft gezeten... die ervoor zorgt dat er nog iets anders belangrijks in dat water zit... wat het nog wel eens interessant zou kunnen maken misschien voor bedrijven... om toch aan die winning te gaan beginnen. En dat is methaan. Ja. Er zit inderdaad, er wordt vrij veel methaan gevonden. En uh, in algemeenheid zit er in grondwater vaak methaan. En er zijn ook, in Nederland is er al een bedrijf, Vitens geloof ik, die heeft in Groningen, Friesland, een winning. Waar ook het methaan wordt afgevangen bij het winnen van het grondwater. En dat gas gebruiken ze om hun autootjes te laten rijden. Dus dat, dat, dat ja. kan inderdaad, maar dat kan, dat kan ze ook op het land. Ja. Nou. Ja, het eerste waar je aan denkt is natuurlijk, dat is uh, zoet water. Dat, dat, en dat wordt gevonden in streken waar dat een probleem is... om aan zoet water te komen. Dus je zou dat ervoor kunnen gebruiken. Aan de andere kant, dat bevestigen jullie net... dat het opboren en het oppompen daarvan hartstikke duur is. Dus kan dat wel uit? Kun je dat als een zoetwaterbron uh, uh, gaan gebruiken? Maar dat is wat ik net zei, de investeringskosten zijn hoog. Dat ja. klopt. Dus als je de investeringen verwerkt in de waterprijs... als je dat gewoon uitsmeert, zal ik maar zeggen... dan, dan, dan gaat die waterprijs omhoog. En uh, het komt pas uit als je dus echt enorm grote winningen uh, overweegt. Dan nog even, ja. voordat we hierover verder gaan. We hebben het ook over enorme hoeveelheden ja, water dus. Hè? Dus als iedereen zich erop zou storten... Ja. dan kan je, is het zo massaal dat het ja. door de massa goedkoop wordt. Ja. Dat, ja. Het is massaal, je moet massaal winnen. Dat is ook ja. De, ja. om het de kosten op laag te drukken. Okay, ja. Ja. Maar goed, de voorraad is er voor? De voorraad is er voor, ja. ja. Daar zal ja. het niet aan liggen. En wat zijn de risico's om dat op te pompen? We weten, ik weet dat je het niet kunt vergelijken, maar dat gas halen we in Groningen uit de grond. En er gebeuren van allerlei ellende. Als we dat water eruit halen, dan hou je wel een vacuüm over. Kan dat geen gevaar? Wie wil daar wat over zeggen? Uh, nou, uh, in de gasvelden is niet echt een vacuüm... maar er is dan aanzienlijk minder nee. gasdruk ja. en dat levert bodemdaling op. Maar ja. dat is nu, dat is bij waterwinning precies hetzelfde. Ja. En dat is nou een van de problemen in grote gebieden op aarde... waar veel water wordt gewonnen, in delta-gebieden... waar je enorme bodemdaling hebt... Ik wil heel even onderbreken, want ik krijg door dat wij even naar NOS-verslaggever collega Matthijs van der Wiel gaan. Die is bij de rechtszaak die vandaag is begonnen tegen de agent die de 17-jarige Rishi vorig jaar doodschoot. Matthijs. Ja, ik ben er met ja. de laatste ontwikkeling namelijk dat het openbaar ministerie die deze zaak aanhanger heeft gemaakt... zojuist heeft kenbaar gemaakt dat het OM vindt... dat deze agent niet verder vervolgd moet worden. Het was in de fase van het proces dat de strafeis zou worden uitgesproken. Maar uh, daar, zover is het niet gekomen. Want zegt de officier van justitie die stap voor stap... alle feiten op die uh, november uh, zaterdagochtend vorig jaar doornam. Hij zegt uh, de officier, de agent heeft rechtmatig gehandeld. Hij heeft gedaan wat hij moest doen, al zijn handelen is teruggekomen. Uh, te verklaren uit de omstandigheden. Misschien was er wel wat af te dingen... op de manier waarop hij schoot. Daarvan weet je dat dat de discussie was. Hij stond, hij stond niet stil, stabiel, maar hij liep. Precies. Ja. hij liep. Maar de situatie veranderde... doordat deze verdachte al weglopend naar zijn zak greep. Daar een voorwerp uithaalde... wat door die agent is gezien, geïnterpreteerd als een wapen. Daardoor werd het, en nu wordt het een beetje technisch... maar dat is wel belangrijk voor de verklaring... van het Openbaar Ministerie. Daardoor was het op dat moment geen aandacht aanhoudingsvuur meer, maar noodweervuur... en dat was ook de verklaring van de agent... hier op de zitting vandaag. Hij zegt... Ik was doodsbang, het was schieten voor mijn leven. Hij of ik Hij heeft geschoten om zichzelf en om zijn collega's te verdedigen. En daardoor uh, ja, zijn die opmerkingen over dat lopend schieten... die doen er eigenlijk niet meer zoveel toe. Dus dat is uh, de conclusie nu. We gaan nu om meer uitleg vragen aan het Openbaar Ministerie. Okay. Um, uh, de rechter zal uiteindelijk het laatste oordeel moeten vellen. Maar het nieuws is dus dat, dat het Openbaar Ministerie uh, de, de vervolging wil staken. Goed, dankjewel Mathijs van der Wiel. En zo meteen in ons eigen panel die panel schuld en moeten praten we verder over deze zaak. Zo is dat. We gaan verder naar de zoetwatervoorraden onder de oceanen. Waar we waren gebleven bij het feit, wat gebeurt er als je daar als je die water uit die ruimtes haalt? Hou je dan een lege ruimte overheen? Nee, het, het, het, het wordt, de poriënruimte wordt in elkaar gedrukt, blijft water in zitten, maar het, het resultaat zal zijn een, een zeebodemdaling. Net als hm. dat je bodemdaling hebt op land. En dan denk je gelijk aan aardbevingen. Uh, in, in afhankelijk van de aardbevingen in Nederland vinden vooral plaats, omdat dat op drie kilometer te diep in behoorlijk stevig, sterk gesteenten plaatsvindt, die, die waar breuken en, en, en verschuivingen in plaats kunnen vinden. Als het niet al te diep is in ongeconsolideerde sedimenten, zoals we noemen, dan is het risico op bevingen kleiner. En als dat ver uit de kust is, zijn de gevolgen ook aanzienlijk geringer. Koosgroen, hmm. uh, um, we, dit is nu verder natuurlijk allemaal in de toekomst kijken... maar er niks mee doen zo zonde zijn. Wat is nou uh, uh, uw idee als je zegt... ik zou eens met die of die in zee willen gaan... om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit toch te gaan exploiteren? Denk je dan aan, aan universiteiten? Uh, uh, het verder puur wetenschappelijk aanpakken? Denk je aan het bedrijfsleven? Wat, wat is nou een handige manier van verder gaan? Nou, zoals net werd gezegd, het uh, kost vrij veel geld. Hmm. Uh, een boring, dan praat je over tonnen en dan heb je dus één boring. Dus... Uh, het, het, het lijkt erop dat je vooral moet kijken of het bedrijfsleven geïnteresseerd is hierin. Om dit uh, mede te financieren. Er zijn wel internationale wetenschappelijke programma's. Uh, maar goed, dat is soms erg moeilijk om daartussen te komen. Uh, dus ik denk voor het verdere ontwikkelen van kennis. En ook eventueel de mogelijkheden van de winning. Daar moeten we toch iets doen met het bedrijfsleven, denk ik. Hmm. Uh, die daar wat in zien. En dan helpt dat ook weer de wetenschap. Want wij kunnen dan, ja. dan ook weer, uh, weer verder. Als het al uh, op een goede manier te exploiteren is... en dat er ook in, aan, aan arme streken... en waar uh, mm -hmm. een tekort aan goed drinkwater is... Over, over welke termijn praten we dan? Tientallen jaren, jaren? Om dit te ontwikkelen? Ja, ja. Nou, ik denk... Niet dat dat zo... Kijk, de technologie is niet zoveel anders dan bij olieboringen. Ja. Eigenlijk is het misschien minder geavanceerd. Dus oh. ik denk dat dat vrij snel te realiseren zijn. De elementen zijn een platform, boringen, een, een, onder, een onderzeese pijplijn. Dat zijn dingen die, uh, ja, die kunnen ja. gewoon gerealiseerd worden. Uh, Oké, okay. ja. nou ik ben heel benieuwd. Wat eruit gaat komen, Koos Groen en Henk ja. Kooi... bij de hydroloogverbonden aan de Vrije Universiteit. Zij hebben in het blad Nature gepubliceerd... over de ongekende hoeveelheid zoet water... die zich bevindt onder de enorme zoutwaterhoeveelheden op aarde. Namelijk onder dus de bodem van oceanen en de zee. En nou nog even de vraag hoe we die boel naar boven krijgen. Heel erg bedankt. En bedankt. zometeen is bedankt. Villa VPRO bij u terug. Dan praten Ger en ik met onze leden van het juridisch panel Schuld en Boete. En met cultuurredacteur Anton de Goede. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud.